Amber Brandsen met het NOS-journaal. De PvdA-leden hebben een motie over volledig vrije artsenkeuze verworpen. Het voorstel lag gevoelig binnen de partij. Vorige maand stemden drie PvdA-senatoren tegen een beperking van de vrije artsenkeuze... waardoor de zorgwet van minister Schipper sneuvelde. Dat leidde tot een crisis in de coalitie van PvdA en VVD. Een meer vrijblijvende motie over de vrije artsenkeuze is vandaag wel aangenomen. De Duitse anti-islambeweging Pegida heeft de wekelijkse mars op maandagavond in Dresden afgezegd. De organisator van de demonstraties zou bedreigingen van moslim-extremisten hebben gekregen... Daarop heeft de politie alle betogingen in Dresden verboden, ook eventuele antidemonstraties tegen Pegida. Pegida verzet zich tegen wat de beweging zelf de islamisering van de westerse wereld noemt. De meest recente protestocht van Pegida trok in Dresden een recordaantal van 25.000 mensen. Op de NK-sprint heeft bij de vrouwen Thijsje Oenema, net als gisteren, de 500 meter gewonnen. Ze klokte exact dezelfde tijd, 3878. Met de overwinning heeft Oenema zich geplaatst voor de 500 meter op de WK-afstanden in Heerenveen eind februari. Ook Margot Boer en Floor van den Brand plaatsen zich voor dezezelfde afstand. Later vandaag wordt de 1000 meter verreden. Na drie nederlagen op rij heeft Willem II weer eens gewonnen. De Tilburgers waren in eigen huis met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. In de 59e minuut maakte Robert Braber de enige, het enige doelpunt. Het laatste kwartier moest Go Ahead verder met 10 man na een tweede gele kaart voor Wijnaldum. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. In het oosten valt natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Vannacht trekt het sneeuwgebied langzaam naar het oosten weg... en ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files... en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie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 regenachtige zondagmiddag. En dan heb ik zoiets van, doe maar lekker rustig aan. Nou, dit was ook zo lekker, doe maar lekker rustig aan muziekje. Hè? Dit was helemaal niet, doe maar. Nee, maar wel lekker rustig aan. Oh ja, dat wel. Je <laughs> de, de CEO van Donald Vegen aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Welkom terug en nogmaals een hele goede middag. En in uur 2 gaan we de volgende dingen doen. De evenementagenda. Ik zou zeggen, pak alvast pen en papier erbij of... Uh... Ja, Op de digitale manier kan je ook tegenwoordig alles opschrijven. Want het belooft weer een uur lang uh, evenement. Nee, nee, nee. Ik zal het kort houden dit keer. Een korte evenementagenda voor je. Oké. Okay. Uh, voetbal, we gaan weer in de gaten houden. Want er is gescoord ondertussen bij Feyenoord FC Twente Daar is ondertussen 1-0. FC Utrecht, SC Heerenveen nog steeds 0-0. Die zijn aan het spelen. En er zijn heel veel Feyenoord fans ook in uh, Stamford, hoor, ja, trouwens. Klopt, klopt, ja, klopt. En PSV-fans, uh, en ARS-fans En natuurlijk. AZ natuurlijk. En AZ ook, ja. ja. en ook nog ADO, en, en, en noem ze Groningen. Door. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. zo door PS... wel even doorgaan. Ik heb uh, toch even een, een, een, een uh, marktonderzoek gedaan. In het afgelopen uur. Het zijn toch een stuk minder PSV-fans hoor, moet ik Juist, ja, echt waar. Ja, ja, ja. ja. Maar nou, ja. dat maakt niet uit. Nee. Nee, uh, verder dit uur uh, heb ik nog uh, berichten voor je klaarstaan. Onder andere over de bedrijven in 2014. En uh, over een brand... Oké, okay, we gaan het dit uur uh, horen. Houd de radio aan op ZFM Salford. En tussen de info door natuurlijk. Heerlijke muziek om lekker uh, de radio aan te houden. En misschien wel af en toe een beetje harder te zetten bij bijvoorbeeld deze plaats. Dit is CFM. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and a sea. be I would away forever Exalt Dan nou gaan we het even spannend houden, Maurice. Oh. Ik zeg gewoon dat er bij een van die twee wedstrijden weer gescoord is. <laughs> maar wat er gescoord is, wie er gescoord heeft... Ik denk een doelpunt. Een doelpunt, denk is dat ja, dat sowieso. Is. Maar dat hoor je straks verder op eh, in dit programma over een tweetal platen of zo, hè. Precies. En deze wilde jij horen. George Goh. Ezra. Listen to the man. your oh. head heavy on your single I want to hear all about it. Get it all off your chest, too. I feel the tears, and you're not alone. When I hold you well, I won't let go. Why Should we care for what they say? I can't tell you enough I hate to hear that you're feeling low I hate to hear that you won't come home Oh, why should we care for what they say Ja, mooi hè? Ja, en weet wel. je wat het mooie is? Ken je die videoclip ervan? Nee, nee. Sir Ian McKellen. Ken je die? Ja. Wie is dat? Geen idee. <laughs> nou, Jij ja, dus dus... ziet het weer aan mijn ogen, hè? <laughs> ja. Dat ik uh, gewoon wat uh, zit te switchen. <laughs> hey, Sir Ian McKellen, dat is de ja. acteur, die uh, kennen we allemaal van uh, Lord of the Rings of uh, The Hobbit. Die speelt uh, Gandalf. Die doet mee in deze clip. Maar het boter niet zo tussen George Ezra en Sir Ian McKellen. Dus die krijgen halverwege ruzie. En weet ik wat allemaal. Oh, jij ja, is het echt of is ja, echt nee, gespeeld? Nee, is, het echt. Nee, is het echt gespeeld. Echt gespeeld. Ja, oké. Listen to Man. Nieuwe single. Ja, klopt. Look. Heel leuk. In de Eurobreakdown. breakdown. Ook nog eens een keer nieuw binnengekomen op een hele hoge positie, namelijk nummer 19. Maar dat terzijde. En aankomende vrijdag. Uh, weet ik nog niet. Nee, nee moet je nog uitzoeken. Waar je... Ja, ik moet <laughs> nog kijken hoe vaak, uh, hoeveel airtime die heeft gehad hè, de rest van de week. Hey, van, uh, van de leuke dingen, de muziek, gaan we over naar uh, wat minder leuke dingen. Ook uh, in Salford zijn er het afgelopen jaar faillissementen geweest. Helaas wel. Uh, in 2014 uh, is voor 6.645 bedrijven en instellingen een faillissement uitgesproken. Dit zijn landelijke cijfers. Uh, dat zijn er wel al 2000 minder dan het recordjaar van 2013. Dat scheelt weer. Dat uh, is afgelopen vrijdag gepubliceerd bij de CBS-cijfers. In Haarlem gingen er in 2014 100 bedrijven failliet. En in Zandvoort gingen er 14 bedrijven failliet. Zo? Ja, zijn er best veel. Heel veel daarvan hebben wel een doorstart gemaakt hoor. Want ik heb even een lijstje erbij gepakt wie er allemaal failliet zijn gegaan, maar die zijn nog steeds open. Dus die hebben allemaal doorstarten gemaakt. Dus dat is wel weer fijn om te zien. Maar ik vind toch nog een hoog cijfer. Ja, ik ook eigenlijk. Het is minder uh, dan het jaar daarvoor. Uh, dat jaar daarvoor heb ik uh, geen cijfers actueel van, maar ik weet dat er in ieder geval meer waren als 14 voor verantwoord. Maar goed, hè, we doen het ermee. Het zijn ook bedrijven die elders zitten, maar die hun uh, naam gevestigd hebben hier in Zandvoort. Hè, en hun woonadres en dat soort dingen. Die zitten er ook bij. Nou, gelukkig inderdaad uh, minder uh, faillissementen. En bedrijven die weer een doorstart hebben gemaakt. Ja, dus gelukkig dat wel. Dat is toch weer goed nieuws. Wil je trouwens uh, alle inval uit Zandvoort uh, op, uh, op internet uh, nazoeken? Kijk dan ook eens op de website van CFM. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet www.zfmzandvoort.nl En mocht je het nog niet weten, de website is onlangs helemaal vernieuwd. Dus kijk even op de website.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 Een beetje last van nu meezingen met uh, de ziel van Robbie Williams en Esos. Uh, maar het blijft nog wel altijd een van zijn betere platen. Daarachteraan achteraan de van Santana, je de hold on. Nou, vanmiddag om half drie, tweetal voetbalwedstrijden gestart. En hoe staat het daarmee, Morris? Feyenoord tegen FC Twente uh, staat het 1-0. Heeft immers in de 37e minuut gescoord. En FC Utrecht tegen SC Heerenveen. Ja, ik heeft... zei het, hè. De werd gescoord de werd gescoord en dat is uh, door uh, slag weer geweest in de 41ste minuut. En Slagweer speelt voor Heerenveen. Dus Heerenveen staat voor. Ja, Heerenveen staat voor met uh, 1-0. Oké, okay, we houden de wedstrijden uiteraard verder voor je in de gaten. En zo meteen uh, na de volgende plaat van Shelly Roff gaan we even de evenementen doornemen. Weer een behoorlijke lijst. Ik zie een stapel voor Maurice liggen. Dus, uh... Ja, maar ik houd het korter. Oké, okay, dan Echt is het goed. Hier is de single In The Evening. COA 1984 van uh, Shelly Roth. Dat was In The Evening. Ja, Maurice is uh, ook weer <lacht> aangeschoven. <lacht> ja, ik hoor er een keer... Pof, de, <lacht> ja. de microfoon niet te kregen, uh, geloof okay. <lacht> ik. <lacht> Oké. Nou, het is 1,5 voor 1,4 vier. zo genoemd, uh, Maurice. De evenementagenda. Ja. <lacht> heb je pen en papier bij liggen? Ja. ja, ik, ja heb ik, het te... bij de, ik heb het bij de hand. Bij de hand. Nou, gelukkig maar, want op uh, zondag, vandaag dus, uh, 18 januari, is het openingsconcert uh, met het Heemstese Philharmonisch Orkest. Het is al wel een half uur geleden begonnen, dus wil je daar nog naartoe gaan, uh, dat kan denk ik wel, maar dan moet je wel hard gaan rennen. Het is in de protestantse kerk, poststraat nummer 1, en de prijs is uh, 5 euro. De filmclub hebben we ook weer, van, van uh, ja, het hele jaar door eigenlijk bijna wel, op iedere woensdagavond. Uh, om half uh, acht is de filmkeuze van de filmclub Simon van Collum. Uh, het zijn spraakmakende films die ook op verschillende festivals hoge ogen hebben gegooid. En tussen de commerciële blockbusters absoluut een plek in de Zandvoortse bioscopen verdienen. Uh, de film is voor uh, elke liefhebber toegankelijk. Het is wel 7,50 euro, maar dat is inclusief koffie-thee uh, voorafgaande van de film. Dus uh, ja, aankomende woensdag uh, weer leuke filmen in circus. En dan skippen we door naar zaterdag 24 januari. Want dan is van om 9 uur s avonds in een café in de Halterstraat, Loren Hardy om precies te zijn. De After Beatles, de Ruud Janssen -bin met Ruud Janssen, Paul Bakker, Kees van der Laars en Charles Duif. Uh, wil je daar naartoe? Dat kan, de entree is helemaal gratis. En uh, strandpaalview naar Juma, je op het zuidenstrand van Zandvoort. Weet je wat daar is, Rob? Uh, geen idee? Vertel. App en vloed tussen app en vloed. Dat ken je wel ergens van, hè? Ja, van een uh, radioprogramma. Ja, is trouwens uh, elke donderdagavond te horen, nog steeds, hè, bij. S ja, wanneer, wanneer is dat begonnen dat programma? Uh, dat, dat is toch is... een beetje het jaar van het terugblikken. Ja, dat is heel lang geleden. Dat is uh, waarom, begin jaren negentig. En toen is CFM ook begonnen. Was eerst uh, bij nacht en Ontij, en toen ah, werd het kijk. tussen app en vloed. Nou, kijk, super. Um, ja, uh, tussen app en vloed, 24-25 januari, uh, is er weer een strandpaviljoen Ayuma... Dus lekker eten en loungen en uh, borrelen en uh, ga zomaar door. Leuke DJ erbij. Het is één groot feest. En de 10.000 stappen van Zandvoort. 25 januari om 10 uur op de Vondelaan 2B bij uh, Anytime de Adderhal begint het. Uh, wandeling in het teken van de 10.000 stappen. Ik Hoeveel stappen zeggen? gaan we doen? Uh, 6.000. 6.000? Nou, je mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. Okay. Dus die 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen... Dat... Uh, wil je daarvoor oh. aanmelden, dat kan. Ja? Zandvoort actief, apenstaatje, En dan gaan we ook nog één uh, dagje, een, ietsjes verder. Dan gaan we naar 31 januari. Want oh, daar weet jij alles van, hè? Uh, Raadje plaatje? Juist! Ja, <laughs> Raadje plaatje in uh, Café 4 aan de Halterstraat. Neem het op tegen het team van CFM. En zullen we al verklappen wie er in het team zit of nog niet? Nee, nee, nee dat is, nee, want het is nog niet bekend trouwens. Nee, het is ook nog een groot geheim. Ja, ja, ja. Dus schrijf, je schrijven kan jij trouwens bij, in, bij... Nee, ik zit er niet in. Je kan bij Café 4 aan de Hattestraat. En de kosten zijn 10 euro per team. En er zijn leuke prijzen te winnen. Hoe gaat het in zijn werk trouwens, dat uh, raadje plaatje? Nou, dat is heel makkelijk. Er zijn uh, vijf categorieën. Van uh, makkelijk naar moeilijk. Vijf toch? Ja, vijf. Ja. En uh, iedere keer krijg je een x-aantal nummers per categorie te horen. Tien. Tien zelfs? Oh jij weet er nog beter als wat ik het weet. Tien nummers. Zoveel. Hmm. Moet ik even oefenen. Nee, uh, Dan krijg je tien nummers per categorie te horen. En dan krijg je alleen maar intro van te horen. En dan uh, moet je snel opschrijven welke het is. En in iedere ronde wordt uh, de formulier ingeleverd. En dan wordt er door de jury uh, streng doch nagekeken. En dan komt de eerste, tweede, derde plaats uit. En dan aan het eind van elke, uh, elke ronde heb je dan de open vraag. Ja, en wat is de open vraag? Wat is de open vraag? Ja, wist het maar. Ja, ik wilde wel voorsprong op de rest. <laughs> maar zo ver is het nog niet. Helaas niet. Nou, oh, lief, wil je er even meer te nalezen? Ga dan ook eens naar CFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Is hier de him. mee met deze skinny dipping, de single van The Him. Ik wist het meteen, hè, bij het intro. Jazeker. Ja, zeker? ja, ja nee, dat vind ik wel knap. Dus dan mag jij een team van uh, CFM. Nou. Ben je zo goed met Raadje Plaatje? Nou, nou, nou. Ja, ik denk het niet, hoor. Ja, je, je bent wel weer aan het werk, hè? Nou ja, ja ik heb een gouden oude gevonden, die ga ik speciaal of voor jou krijgen. toevallig. Echt een gouden ouwe. hoor. Gaat mijn motos working. Ja, daar komt hij uit. Met die waters, Ja. ja. Echt af. Wat is nou die mojo? Ja, ja, ja. Oh ja, nee, dat verhaal <laughs> ken ik ergens van. Ja? ja nee, die is zo voor zijn bind waar we even daarna van kwijt zijn. Ja, uh, samen met uh, Grené-Louise uh, heet ze, geloof ik, die grote Nederlandse mojo. Ja, hebt ja, ze nog uh, op strand opgetreden op bij uh, Café 4. Ja, klopt. had mijn mojo's working. Mojo is een geslacht uit de uitgestorven zoogdioorde. Of het is een saus. Die heb je ook nog, maar je hebt nog veel meer betekenissen van uh, mojo. En, uh, het is een hoedoe, Amelet, dat kan ook. Maar ja. Oh. Hoedoe, die geeft hoedoe maar hoedo.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 Weet je ook wat stilte is? Want het een kan niet zonder het ander. Pak maar mijn hart. Stel niet te veel En je voelt je niet zo fijn. weten dat je extra goed moet zaken. Wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig. Want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naast mensen nodig. Die vertellen hoe het moet. Want het ding je kan niet zonder. Dat waren Nick en Simon en pak maar mijn hand. Het is weer tijd voor een kort bericht bij Zalvoort op zondag. Ja, want uh, een man is gisterenmiddag ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht... bij een mishandeling in Haarlem-Noord. Lekker dichtbij. Hij kreeg een keiharde klap van een uh, passant... Uh, omdat hij, zeg uh, niet, tegen het verkeer in fietste. Het uh, incident gebeurde op het fietspad uh, langs de Rijksstraatweg. Uh, de fietser zat inderdaad fout, iets waar iedere... Medeweggebruiker hem ook op aansprak. Op datzelfde moment kwam er uh, vervolg, volgens getuigen echt een tweede man aangelopen die de fietser zonder pardon kaart in zijn gezicht sloeg. En daarna beende hij weer weg. Nou, het slachtoffer is uh, hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht. Moedelijk heeft hij door de klap zijn kaak gebroken. En de politie onderzoekt het nog. Oké, okay, nou het zou hier maar gebeuren, hè? maar je moet ook niet tegen het verkeerde inrijden. Ja, dat je ook geen klap te... krijgen. Nee. Dat is hetzelfde als met die hele, al die aanslagen die uh, afgelopen weken zijn gebeurd. Ja, prima dat ik het er niet mee eens ben. Maar geweld moet je gewoon nooit gebruiken. Ik ben het Met er alles. helemaal mee eens. Zo is het. Nou, zo meteen ja. uh, gaan we weer uh, naar die twee wedstrijden van vanmiddag kijken. Ja, want er is weer uh, gescoord. Er is weer gescoord? Ja, daar nou, is zullen we weer het gescoord. nu meteen even doen ja, dan. Oké, okay. FC, uh, FC Twente tegen Feyenoord is de paalstand. 1 tegen 1 op dit moment. Ja. En dan hebben we FC Utrecht tegen SC Heerenveen. Daar is uh, gescoord door Heeren, Heerenveen, maar het hebben we al gemeld. Dus ja. nog steeds 0 tegen 1 die wedstrijd. En dan uh, nu de plaat. Is dat een nieuwe plaat die we gaan draaien, of niet? Nou, het is een uh, cover van een hele oude plaat van R.E.M. .E uh, maar dit zijn twee dames uit uh, Zweden, twee Zweedse meiden die een beetje folkachtige muziek maken. First aid kit heten ze. En Walk Unafraid. Heerlijk nummer. Komt ie aan. As the sun comes up, as the moon goes down these heavy oceans, creep around me think, long ago, I was brought into this life a En de foto staat open hoor. Dan weet je dat. Oké, okay, dankjewel. Dat was de First Eight Kids. De walk on the freights bij CFM. Best wel een lekker plaatje trouwens, Maurice. Heerlijk, ja. Lekker rustig met een beetje folk erin. Heerlijk, zo'n zondagmiddag. Uh, regenachtig de, de, de zondagmiddag in Een beetje easy listening bij CFM. Zo opzettig moet kunnen. Helemaal. En, uh, even een tussendoor. Ja, een ja, ja, spoedse bloedje. 3-1. 3-1. Wat 3-1? 3-1. Wat 3-1? Feyenoord tegen hey. SZ20. <laughs> Dat je even niet op. als was uh, net 1-1. Uh, ja, dan toen kort na 2-1. En uh, nou ondertussen 3-1 voor Feyenoord. Dus 3-1. Uh, Dat gaat uh, snel daar. Ja, heel snel. Ja. Yeah. Ze hebben haast. Straks uh, hoor je wie er gescoord hebben voor Feyenoord. Uh, wie er gescoord hebben voor Twente, Heerenveen, et cetera. Maar eerst een mooi nummer op. I'm around you, ain't no words to describe you, baby All I know is that you take me high Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind time. En uh, shower, ja. Daar zit wel, in de shower. Ja, daar zit wel een verhaal achter. Hè? Want als jij thuis uh, gaat uh, douchen. Zit vertel. Ik al, ja. als, als ik ga douchen, ik hou van muziek tijdens het douchen. Dan zet ik altijd of op mijn telefoon of tablet uh, Spotify aan. Ja? En in die toplijst van Nederland komt 9 van de 10 keer deze als eerste naar voren. Het kan geen toeval zijn, ja, Maurice. dat is erbij. Hé, hey, uh, voetbal, want het uh, gaat wel heel uh, gek eraan toe op de uh, veld op het moment. Want het is een uh, voetbalregen. Het regent niet alleen buiten, maar het regent ook doelpunten. Immers, Toornstra en Boetius hebben gescoord voor Feyenoord en Engelaar voor Twente. Oftewel, daar staat er nou 3 tegen 1. En uh, Slagveer en Larsen die hebben gescoord voor Heerenveen en daar staat ondertussen 0 tegen 2. Oké, okay, er wordt flink gescoord dus uh, in de Eredivisie. Nou zo meteen in het volgende uur, derde en laatste uur alweer van Sovert op Zondag. Gaat het zelf. Dan blijven we die wedstrijden uiteraard volgen. Zo tot even na kwart over vier of zo. En dan zijn ze wel voorbij. En dan begint de volgende wedstrijd weer op kwart voor vijf. Maar dan hebben we nog maar een kwartiertje. Dus dat valt allemaal niet mee. En verder nog de vaste items zoals je gewend bent van Sovert op Zondag. En het gewicht, en op Zondag. Ja, die bedoel ik ja. eigenlijk daarmee. Maar eerst als laatste de 50 Second Street.